Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het moet voor consumenten aantrekkelijker worden om defecte elektronica te laten repareren, zegt Techniek Nederland. De brancheorganisatie is het eens met de Raad voor de Leefomgeving die onlangs adviseerde de BTW op reparaties nu nog 21% af te schaffen. Daarnaast moet het volgens Techniek Nederland makkelijker worden om aan reserveonderdelen en software te komen. De A44 tussen Leiden en Wassenaar is aan het begin van de nachturen afgesloten geweest als gevolg van gladheid. De weg was veranderd in een ijsbaan. Meerdere auto's botsten tegen elkaar. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. In het hele land geldt tot 12 uur vanmiddag code geel vanwege de gladheid. Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de muziekwereld. Dat zegt een werkgroep die onderzoek heeft gedaan naar de Voice-affaire... Ruim de helft van de muziekprofessionals heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Zoals seksueel wangedrag, agressie en discriminatie. Nog geen 10% van de incidenten wordt gemeld. De lonen zijn sinds 2012 het meest gestegen in het onderwijs, blijkt uit berekeningen van het CBS... Medewerkers met dezelfde leeftijd en opleidingsniveau... zijn in het onderwijs in tien jaar tijd bijna 27% meer gaan verdienen. In de landbouw en visserij was de toename het kleinst, nog geen 12%. De BBB is gaan twijfelen over het plan... om de koning inkomstenbelasting te laten betalen. In de Tweede Kamer zei BBB-Kamerlid Mona Keizer dat er toch wel veel haken en ogen zitten aan deze grondswetswijziging... waarvoor uiteindelijk een tweederde meerderheid nodig is... In de huidige verhoudingen is de BBB daarvoor in de Eerste Kamer onmisbaar. Het weer, in de ochtend een enkele sneeuwbui en plaatselijke kans op gladheid. In de middag droog met flink wat zon. De temperatuur ligt in Zuid-Limburg rond het vriespunt. Aan zee wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 You got a $100 bill, get your hands up You got a $50 bill, get your hands up You got a $20 bill, get your hands up You got a $10 bill, get your hands up Single ladies Track. Pick it up, pick it up, pick it up. Let's go! We're Let's go! Back.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De btw op reparaties van elektronica moet worden afgeschaft... vindt brancheorganisatie Techniek Nederland. Ook zouden reparateurs makkelijker reserveonderdelen... en software moeten kunnen krijgen. In het hele land geldt de hele ochtend code geel vanwege gladheid. De A44 tussen Leiden en Wassenaar was aan het begin van de nacht uren afgesloten... omdat de snelweg in een ijsbaan was veranderd... met meerdere botsingen tot gevolg. Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de muziekwereld. Ruim de helft van de muziekprofessionals is de afgelopen vijf jaar slachtoffer geworden van seksueel wangedrag, agressie en discriminatie, blijkt uit onderzoek van een werkgroep. Het weer, eerst nog een enkele sneeuwbui, later is het zonnig bij 0 tot 5 graden. Girls behind me, yeah. Suddenly I saw him. My heart is starting to jumping, and then he led me to the dance floor. Then he held me closely.